Goedemorgen en welkom in het tweede uur van Nachtvluchten... van zaterdag 11 februari 2012. In de komende uren hoort u nog de econoom Jan Pen... en de politicus Ad Melkert. En in het laatste uur, tussen zes en zeven, is dat... schuift hier Lars van Troost aan... hoofd politieke zaken en persvoorlichting van Amnesty International. In dit uur presenteren wij Martin Schiemek... met een bijdrage van de RVU. Fred Schwartz was een overlevende van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau... Hij ontvluchtte op 15-jarige leeftijd als Joodse jongen... het Gevaarlijke Wenen van 1938. Hij belandde in Nederland, maar werd hier in 1940... alsnog door de nazi's opgepakt. Het hele traject verschrikkingen heeft hij doorlopen... van Westerbork tot Auschwitz-Birkenau. 50 jaar na de oorlog schreef hij zeer gedetailleerd... zijn persoonlijke belevenissen op... wat resulteerde in het indrukwekkende boek Treinen op doodspoor. In Chiemek Snachts vertelde hij in mei 2005 over zijn ervaringen. Fred Swartz overleed op 5 januari van dit jaar. Hij was 88 jaar. Presentator Martin Chimek heet u van harte welkom met een bijzonder verzoek. Goedenacht luisteraars, welkom bij zoveelste uitzending van Chiemek Snachts. Uh, mijn gast van vannacht is in 1923 geboren en heeft dingen gezien en meegemaakt... die hij beslist niet zijn graf in wilt nemen. Als hij straks rustig wil gaan slapen... kunt u beter niet gaan luisteren. Maar als hij blijft luisteren... kunt u de fakkel van zijn herinneringen... straks, als hij er niet meer is... en met hem de resterende getuigen van de Tweede Wereldoorlog... verder dragen. Fred Schwartz nacht. Komt u verder? Meneer Schwartz, komt u zitten hier? Wat dichter bij de microfoon, graag. Hoe gaat het met u? Het gaat goed, gelukkig. Ik ben blij om hier te zijn. Dankjewel. Bent u een beetje zenuwachtig voor de uitzending of niet? Om eerlijk te zijn, nee. Nee, ik heb niet anders verwacht. Want je hebt zoveel meegemaakt in je leven... dat ik me niet kan voorstellen dat je überhaupt nog iets bang maakt. Kunt u zich herinneren een moment na 1945 dat ik echt bang was? Zou ik die moment willen beschrijven? Kan ik niet. Een moment dat ik echt bang was? Nee. Nee? Kan ik niet beschrijven. En in de oorlog was ik bang? Ik was in de oorlog wel bang, ja. ja. Ik had in die tijd mijn broer als steun. Mijn broer was de optimist en ik was de pessimist. Ja, ik heb veel angst gehad in die tijd. Ja. Ik heb voor me een boek die is geschreven had. Trainen op doodspoor. Dank je wel voor dat boek. Want uh, dat is een document die blijft ook als ik er niet meer bent. Want ik ben 82... In Italië zeggen we altijd cento anni. Dus hij wordt vast honderd. Maar op één dag, zoals wij allemaal, bent hij weg. Maar dan blijft hij dat boek. En dat is een uh, belangrijke getuigenis. Uh, bent hij bang voor de dood? Nee. Hoe komt dat? Want in de oorlog was hij bang. Uh, was hij bang toen voor pijn of was hij bang ook voor de dood? Ik was bang voor de brutaliteit. Ik was niet bang voor de dood, als we het zo stellen. Ja, ja. Maar ik was wel, was wel bang voor die vent die je elk ogenblik een klap kon geven... of een trap kon geven, of met de gemeenste manieren kon, je kon mishandelen. Dat is bang. Maar hoe, hoe kan dat dat hij zo zelfvertrouwen had om te overleven? Want hij wist op een gegeven moment dat uh, Auschwitz bijvoorbeeld een vernietigingskamp was... En toch had hij dat vertrouwen, ik zal dit overleven. Waar kwam dat vertrouwen vandaan? Dat vertrouwen kwam gedeeltelijk van mijn karrie. Uw vrouw dus? Ja. De, de karrie te willen terugvinden. Ik weet dat zij in Zwitserland en in alle tijd die we uit elkaar waren... altijd ervan overtuigd was, ik zal Fred terugvinden. Of ze in Auschwitz overal gelezen had wat er met ons in Auschwitz gebeurde. Ik ben ja, overtuigd u niet zeggen, maar er is ergens iets... wat haar en mij verbonden heeft om gezamenlijk te overleven. Ja. Laten we nou, voor de luisteraars, bij het begin beginnen... maar laten we vrij snel gaan door de historie. Uh, ik ben dus in 23 in Wenen geboren. Ja. In een uh, familie van een advocaat. Uh, uw uh, moeder uh, uh, was een... Modeontwerpster voor uh, kinderkleding. Ja. Je hebt ook als kind al gewerkt in een kinderfabriekje. Ja. Dat klopt allemaal, want jij ja, hebt dat zelf geschreven, ik heb dat gelezen. En in 1938, wat gebeurt precies? Waarom moet eerst uw oudste broer vluchten? Uh, of verlaten Oostenrijk? En vervolgens gaat hij hem uh, achterna. Wat, wat is precies gebeurd? In Oostenrijk gebeurde in één minuut wat in Duitsland in vijf jaar lang... van 1933 tot 1938 met de Joden gebeurde. Het werd elke dag een klein beetje erger. Elke in, dag... in, in Duitsland? In Duitsland. Ja. Maar in Oostenrijk gebeurde dat in één minuut... op de beroemde 13e maart 1938... toen ineens in Wenen overal hakenkruisvlaggen hingen... Van dat ogenblik, het was op één ogenblik waar een Jood volkomen rechteloos was. Wat in Duitsland ook al was, maar dat was in Duitsland langzaam gebeurd. een ontwikkeling, ja. Uh, wij hebben niet gezegd dat ik Joods ben, nou weten we dat. Dus ik, ik, ik was Joods, ik was Joods van moederskant, van vaderskant... ik was helemaal, helemaal Joods. Joods. Ja, ja, helemaal Joods. Dus er was geen, eigenlijk, uh, ja... Uh, dat is het ergste wat, uh, uh, wat ik kon verzinnen. Ja. Uh, geen verzachtende omstandigheden. Wat nee, helemaal niet. En uh, uw broer was uh, 18, geloof ik. Die had net uh, eindexamen gedaan. Uh, matura, zoals het in Wenen heette. Eindexamen gedaan... En uh, toen de kristalnacht was. Ik neem aan dat, dat u weet wat kristalnacht was. Leg dat toch wel uit, want luisteren ook mensen die misschien 18 zijn, 15. 1938, in november 1938. heeft uh, Duitsland het volk opdracht gegeven om gemeenschappelijk. Uh, de mensen, of de Joodse mensen, zoveel mogelijk te vernietigen. En dat betekende dat ineens overal, de synagogen in brand gestoken werden, dat huizen in brand gestoken werden, winkels kapotgeslagen werden, mensen uh, op straat, uh, oude mannen uh, met baarden uh, over de straat gesleurd werden, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Van... Nou iets, uh, wil ik toch wel vragen, voor we verder gaan met uw levenshistorie, zoiets gebeurt dan ineens. Hè? Maar waar kwam dat haat, Want... Vandaan, dan die moest toch geaccumuleerd zijn in al die mensen die dit doen. Ik kan het niet uitleggen, want onze vrienden en vriendjes waren uh, niet Joden. Onze vrienden en vriendjes waren gewone mensen zoals wij. En ineens waren wij uh, waren wij uitgestoten. Uh, mijn, in het huis van mijn, van mijn grootmoeder, was de, de, de, mijn grootmoeder woonde 30 of 40 jaar in dat huis. En die, die, die, die, die, die, die vrouw was elke dag aardig en vriendelijk voor haar. En, en, en mijn vrouw of grootmoeder was ook vriendelijk. Maar uh, uh, van dit ogenblik af aan uh, sloeg ze de deur voor de neus dicht in plaats van de deur voor de open te houden. Klein voorbeeld maar. Ja. Mijn vader mocht zijn moest zijn advocatenkantoor sluiten, enzovoorts, enzovoort. En op een avond, en dan weer terug naar mijn broer, op een avond kwam... en dat was voor Joden was al een spertijd, ik weet niet meer, om acht uur of om tien uur... mocht je avonds niet op straat als Jood. Mijn broer kwam op een avond niet op tijd thuis. En mijn vader vond hem in een politiebureau. Daar hadden een paar, een paar jongens van de Hitlerjugend hadden hem bij het politiebureau gebracht... En die, die inspecteur daar die zei. Uh, her dokter. Dat was al een, iets heel bijzonders dat die man, her dokter, zei. Wat tegen zoals, uw vader. Tegen een jood. Want een jood mocht je niet met een titel aanspreken. Dus die man was al een held een beetje. En die zei: Ja, uw zoon is hier. Maar u moet tekenen dat hij binnen vier weken of binnen zes weken. het groot duitse Rijk zal verlaten. Want. Uh, daar zijn een paar Hitlerjongens die hebben dat gebracht... en anders ja. mag ik hem niet loslaten. Dus hij moest vertrekken. Hij moest en dat was eigenlijk zijn geluk ergens. Ja. En misschien ook uw geluk, ja. want ik ging hem later achterna. Maar nog, uh, uh, ik ga terug weer naar de vraag die ik zo net stelde. Ik kan het niet uitleggen... waar dat haat van ene moment op de andere terugkwam. Ik zei ook dat hij eigenlijk na de Tweede Oorlog nooit meer bang was... Hè? Uh, want dat heeft hij eigenlijk allemaal meegemaakt... al in de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik zou volgens mij, als ik uw ervaring had... constant doodbang zijn, want hij zegt ons... van uh, volkomen blauwe hemel... kan plotseling gaan regenen. Kan een bliksem inslaan. Nou, dat is toch eng. Ja. Als ik dus niet zeker ben dat ik nu... ik ben nou aardig met je aan het praten... Ik kijk je aan en je draait zich om en ik steek een mes in uw rug. Als ik weet dat dit kan gebeuren omdat ik heb dat meegemaakt... dan kan je toch nooit meer rustig zijn? Nee, dat is niet waar. Als dat waar zou zijn, dan zou ieder mens uh, doodsbang moeten rondlopen. Want ieder mens heeft in gradaties dingen meegemaakt. Ieder mens heeft dingen meegemaakt. Het is, er is ook een gezegde, of ik weet uit ervaring van iedereen gehoord... dat uh, ieders pijn is de ergste. Toen ik terugkwam en ik wist wat ik allemaal meegemaakt had... en ik wilde graag vertellen, want je wou het kwijt zijn... Wie zou je het vertellen? Moest ik een moeder die hier in de hongerwinter kinderen eten, geen eten kon geven... moest ik vertellen van Auschwitz niks hoor. Want Auschwitz was voor haar lang niet zo erg als die kinderen die niet gegeten hebben. Als u uh, morgen... Uh, uh, op straat lopen. Als u een interview gegeven hebt enzovoort en daar iemand, is iemand kwaadaardig weggelopen... zou je toch niet bang hoeven te zijn dat u straks een, een mes in uw rug zal steken? Maar toch gebeuren die dingen. Ja, ja. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je daarvoor bang moet zijn, moet je overal bang voor zijn. Ja, ja. Het is duidelijk, ik heb iets gezegd wat, wat ik heel bijzonder vind. Dat toen het terugkwam, was ik zo helder dat je dus besefte dat je uw pijn niet moet aan anderen opdringen... omdat die hebben hintpijn. En je hebt eigenlijk dit boek kennelijk... bewust pas 50 jaar na de oorlog geschreven... omdat je nou denkt dat de jonge generatie... Uh, dit moet lezen, dat in niet meer mensen val ermee... die zelf in de Tweede Wereldoorlog hun pijnen hadden. En dat hij dus uw pijn niet opdringt aan hen. Klopt dat? Uh, ja. Maar onbewust, als u dat zo stelt... want ik had de eerste vijftig jaar wat anders te doen dan een boek te schrijven. <lacht> wat had ik te doen? Ik, moest, ik ben teruggekomen met niets. Ja. En mijn carrie had ook niets. Ja. En we wilden graag samen zijn en we wilden kinderen hebben en die kinderen komen. Kinderen komen vanzelf, zoals we dat hebben. <lacht> je hebt twee we kinderen. kinderen. We hebben kinderen <lacht> gehad. We, hebben een, een, we wilden een goed leven hebben. We hebben een goed leven gehad. En Hoor daar erbij bij dat goed leven willen hebben. Wij wilden vergeten. Nee. Dat niet. We hebben nooit vergeten. We hebben altijd erover gesproken. We zijn uh, in, in, in, in geregeld in Westerbork geweest met onze kinderen. Ja. Onze kinderen ja, ja. hebben dat allemaal meegemaakt. Want ik hoor vaak, hè, ik zal geen namen noemen... want er zijn ook bekende Nederlanders uh, bij... die er zelfs trauma over hebben... dat hun Joodse ouders niet gesproken hebben over het verleden in de kampen in de Tweede Wereldoorlog. Jullie hebben dat dus bewust met uw vrouw gedaan, ja. zodat uw kinderen vanaf Vanaf kleins af ja. aan, want die hebt dat aangegeven met de hand... Ja. dat die kinderen zo klein ja. waren toen jullie aan, naar ja. Westerbork gingen. Mijn broer, ja. die ook in het boek vermeld staat... en die alles met mij meegemaakt heeft... en die het na de hand tot hoogleraar en tot decaan enzovoorts gebracht heeft... heeft nooit met één woord met mij daarover gesproken. Wij maakten de mooiste bergtochten in de Slovenische Alpen enzovoorts enzovoorts. We hebben geklommen en als je s'avonds in, in een hut komt... Ja, dan ja. praat je toch over iets. Ja. Daar werd nooit... Nooit en nooit werd over dat thema gesproken. Ook niet een toespeling. Ook niet. Een grap. Niets. Niets. Bijvoorbeeld, weet ik veel, als je, als je een stuk brood had... die een beetje hard was... dan, uh, dan zei je, weet ik niet, wat een, wat een lekker brood. Ja. En je wist waar je het over hebt. Uh, uh, nou, nooit gedaan. Nooit. Nooit in die zin. Nee, nee, nee, nee. Ten, maar, maar wel met kinderen over praten. Met mijn kinderen wel. Maar toen dat boek klaar was, toen het manuscript klaar was... heb ik het hem gegeven. Niet gezegd, lees maar. Ik heb het hem gegeven. En 24 uur later belde hij me op en zei... ik kon je niet eerder bellen, want ik moest het boek eerst uitgelezen hebben. Mm -hmm. En zijn vrouw zei tegen hem, kom naar bed. En toen zei hij, kan ik niet, ik moet eerst uit Auschwitz weg zijn. En van dat ogenblik af heeft mijn broer geregeld met mij erover gesproken. heeft met zijn kinderen erover gesproken. Iedereen in de familie moest het boek lezen, enzovoorts, enzovoorts. Zo is het gegaan. Dank je wel. Daar heb ik tranen van in de ogen. Dat je zegt, vijftig jaar na de oorlog, ik kan niet slapen. Ik moet eerst van Auschwitz weg zijn. En ik denk, luisteraars, als jullie dit boek lezen... Trainen op doodspoor, die vijftig jaar uh, na de oorlog... werd geschreven door getaugen Fred Schwartz... die ik voorrecht heb om hier in nacht vandaag te ontvangen... dan uh, misschien zal je niet 24 uur over doen, maar... zolang je dat boek zal lezen... zult je... tot uh, weinig komen. Dus <laughs> kijk uit wanneer je ermee begint. Als je iets belangrijks te doen hebt, stel dat uit. Want dat heeft de auteur ook gedaan. Die heeft 50 jaar gewacht, want hij had wat anders te doen. Goed, laat me naar muziek gaan luisteren. Want uh, je hebt muziek meegenomen, ja. hoop ik. En wordt het vrolijk... Wat? Dat zijn drie dingen. De, de, ik heb de met zomernachtstroom meegemaakt. Waarom de met zomernachtstroom? Want in de grote misère in 1941, nog voordat Westerbork door de Duits van de Duitsers was, maar toen Westerbork nog een Nederlands kamp was, en uh, neem van mij aan dat het ook uitermate onaangenaam was. Mm. Westerbork van voor de bezetting en na de bezetting. Uh, daar kwam ineens. Uh, toen werden de eerste joden, niet Duitse vluchtelingen... maar de eerste Duitse joden uit Hilversum die werden naar Westerbork gebracht. Want u kunt hier in dat boek ook lezen dat uh, al in uh, zes weken na de Duitse bezetting... al met de Duitsers afspraken gemaakt zijn wat met de Duitse joden moest gebeuren... Die werden naar Westerbork gebracht en daar was ook een, een, een, een, een, een dirigent bij. En er was een, een, een, een regisseur bij enzovoort. En die zeiden, laten we de midzomernachtstroom spelen... Met, 100, met, met 800, 900, misschien 1000 mensen met amper instrumenten enzovoort. We hebben de midzomernachtstroom gespeeld. En ik krijg nu nog koude rillingen als ik de midzomernachtstroom hoor spelen. Zo mooi was het. Daar vandaan de midzomernachtstroom. Ik schaam me, maar ik denk aan koude he, uh, Rillingen... en ik kan me hierbij eigenlijk niks voorstellen. En ik denk dat het voor luisteraars ook heel erg moeilijk is. Zou ik, terwijl de muziek verder zacht laten klinken... kunnen vertellen waar denkt hij aan op dit moment? Ik denk eraan dat wij uh, in die tijd uh, in Westerbork... Uh, het was, natuurlijk nog geen, geen, geen, het was natuurlijk nog geen Auschwitz of iets dergelijks. Het was nog maar, nog maar een gewoon kamp waar we gepest werden doordat we s'morgens de bedden op een bepaalde manier moesten openmaken. En, en, en, en onaangenaamheden in het algemeen waren, ja, onaangenaamheden waren, dat, wij, dat het een uitzichtloze geschiedenis was omdat we wisten dat we niet van Westerbork weg zouden kunnen komen... maar we wisten ook dat in de wereld verder niks gebeuren was... dat die muziek van Mendelssohn en het spelen van die, die, die, dat, dat hele verhaal... gewoon een wonderbaarlijk iets was. Is inderdaad wel eens op dit muziek. Het is merkwaardig, maar de laatste paar jaren is bij dat uh, concertradio in het algemeen de Midsomernachtstroom hot item. Dat wordt geregeld gespeeld, dus ik hoef er helemaal niet op te zetten. Ik zie hem elke keer, hoor hem elke keer. Je luistert naar je max-nacht. Ik heb Mendelssohn zo lang laten klinken. Oud respect voor alle mensen die toen met meneer Schwarz in Westerbork, samen met die Duitse dirigent, dirigen die daar ook geen interneur was, mid nacht hebben gespeeld. Met 800 mensen, geloof ik heb het gezegd. Met voor al die mensen die de oorlog hebben niet overleefd. Fred Schwarz heeft gelukkig. Oorlog overleefd. Zit hij hier met ons? heeft daar een prachtig boek over geschreven. Een prachtig boek, ja, maar het is prachtig. Uh, het is goed geschreven. Het is heel feitelijk geschreven. Hè? Je hebt de, eigenlijk de emoties bijna expres weggehaald. Hè? Ja, nee. <laughs> nee, het is. Het is uh... Het zou treurig zijn als ik zou mogen zeggen of moeten zeggen... dat, het, uh, dat ik het expres weggehaald heb. Ik heb niets expres gedaan. Ja. Het boek heeft zichzelf geschreven. Mijn vrouw zei op een gegeven ogenblik... de carrie uit het boek zei op een gegeven ogenblik tegen mij... Uh, je bent nou 69, ik was opgehouden met werken. Uh, ze dacht dat ik me zou vervelen. Ga en schrijf dat boek boven. Je hebt toch een computer, schrijf nou eens één keer je boek op. En het boek heeft zichzelf geschreven. Het, maar het is wel anders dan, dan als hij dat zeg maar, op uw dertigste had geschreven. Waarschijnlijk, zeker. Ja, het, is, ja. ik had het, het, het gebeuren had ik vijftig jaar meegenomen. Ja. Maar ik heb vijftig jaar geen trauma gehad. Ja. Omdat uh, Karim mij destijds, we hebben het er eerder over gehad... ervoor behoed heeft om... Een trauma te krijgen omdat ik steeds de gelegenheid gehad heb om te vertellen. Zij heeft naar ik geluisterd. Zij heeft naar mij geluisterd. En zij heeft altijd naar mij geluisterd, omdat er niemand anders was die naar mij wil luisteren. Je kunt iemand anders niet vertellen wat je zelf meegemaakt hebt, niet eerlijk vertellen. Je kunt om opsnel. Uh, uh, uh, uh, groot, groot doen van wat je allemaal hebt meegemaakt, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Is ieders angst, ieders pijn... is de grootste pijn van iedereen. En daarom kan niemand eigenlijk goed luisteren... naar wat je van je pijn vertelt. Alleen iemand die je lief heeft... als ik het zo, zo theatraal mag zeggen... Ja. die kan naar je luisteren. En vertel en vertel en vertel. Alsjeblieft. Laat ik het van je overnemen... Want dan delen we het samen. En daardoor is op den duur zijn we natuurlijk niet blijven vertellen. Zo is het niet. Maar dan heb je het weg en dan heb je geen psychiater nodig. Ik ben dus één keer in verband met een of andere verzekeringsgeschiedenis bij een psychiater geweest. En die heeft tegen mij gezegd. Was u niet, vond u het niet erg dat u teruggekomen bent en honderdduizend anderen niet. En toen zei ik eerst, dacht ik, meneer, u, u, u, u, u weet niet wat u zegt. Ik ben ziek. Ja, zo ongeveer was het. Ja. En toen ik de derde keer dat vroeg, toen ik zei. Moet dat voor dat formulier? Vind, u dat, wilt u dat graag in dat formulier hebben? Schrijft u erin. Maar ik teken het niet. Want het is een onzinnig iets. Misschien is dat angst. Om daarop te antwoorden? Nee, om, om voor zo, met zoiets geconfronteerd te worden. Ja. ja, maar angst om daarop te moeten antwoorden? Nee, want antwoord is duidelijk. Je kan overleven alleen als je ja. wil overleven. Ja. Je, je kan alleen terugkomen als je wil terugkomen. Ja. Des, des, en dat is mijn vraag. Desnoods ten koste nee. van die anderen? Nee. Dat heb je nooit gedaan. Nee, dat heb ik nooit gedaan. En ik heb gelukkig nooit de kans gehad. Ik ben vier jaar in Westerburg geweest. Dat dus zegt dus hij ik... mooi. Maar, maar ik blijf. Ik wil niet op de tijd. Nee. Want wij begrijpen nee. dat wel. Ik heb gelukkig nooit de kans gehad. Want, ik ben zo eerlijk, dat staat niet voor zichzelf in. Als dat ooit op aankwam. Of ik. E of uw makker of zelfs uw broer, dan weet hij niet wat hij gedaan zou hebben. Nou, mijn broer misschien buiten, buiten beschouwing gelaten. Dat is iets anders. Maar ik weet niet, nee. En ik zeg ook eerlijk, als ik lezingen houd of zo... als iemand mij vraagt, meneer, wat zou u gedaan hebben? Als, dan zeg ik, ik weet het niet. Als mijn, mijn vader niet een Joodse advocaat geweest was... maar mijn vader was een obersturmvuurder geweest... dan weet ik niet het, naar mijn opvoeding wat ik gedaan had. Kunt u zelf zo ver gaan dat hij zegt... als ik in een andere nest was geboren, was ik misschien kampbewaken? Jawel. Ja, zo ver ga ik. Dat is toch leven gek, hè? Nee, dat is niet gek, dat kun je niet weten. Ja, maar leven is wel absurd. Ja, natuurlijk he. is het leven ja. absurd. Hm. Maar ik start iedereen die zegt... als ik in dat andere nest geboren zou zijn... dan zou ik het toch nooit gedaan hebben. Ja, ja, ja. Want ik zeg dat dat niet bestaat. Jij kan het niet weten. Je weet het pas als je als, ervoor staat. Ja. Uh, bent u wel eens held geweest? Uh, uh, en wie zijn uw helden? Laat ik het zo zeggen. Misschien is dat nog beter. Mijn helden... Ik heb dat Duits, datzelfde boek in het Duits ook geschreven. Het is niet vertaald, het is opnieuw geschreven. En Want dat, ik ben tweetalig, natuurlijk. Ik ben tweetalig. En in de, op het de Duitse boek is een sticker geplakt en daar staat op... dit boek is niet geschreven voor de uh, rotzakken van de, uh, van de SS... maar het is ook geschreven voor degene die ons geholpen hebben. <tie> en mijn helden zijn de vrouw in dat boek... die op een gegeven ogenblik bij me komt en zegt... meneer, ik ga me een paar schoenen geven... Want u kunt toch niet meer lopen op die schoenen? En dan komt ze en brengt mij een paar prachtige schoenen... en zegt, uh, ja, die schoenen zijn van mijn zoon. Mijn zoontje, dat is, die is gevallen, een Duitse gevallen. En die was al maar 17. En die geeft mij die schoenen. Die is aan de front gevallen? Ja. En die geeft mij die schoenen van haar. Of de verpleegster die mijn broer en mij van, uh, van uh, tyfus gered heeft... omdat ze 24 uur uh, rondom de uur de klok uh, is blijven, op ons blijven passen. Terwijl ze op dat ogenblik die Joden nog best had kunnen laten verrekken. Ja, de, de Duitse verpleegster. Dat, vrouw, Duitje dat, vrouw, vrouw. Ja, dat ja, zijn ja, de helden. Ja, ja, ja, of dat ja. oude vrouwtje dat toen wij gevlucht waren... ons ergens boven in de bergen een stuk brood gegeven heeft. Dat zijn de helden. Ook Duitse vrouw. Ook een Duitse vrouw, ja, zo, iets ja. dergelijks. Ja. ja, ja. Dat zijn de helden. Toch had ik bijvoorbeeld op uw vluchten... Want we kunnen die hele historie na nee. niet navertellen. Mensen nee. hebben kans dat allemaal precies te lezen in uw boek Trainen op Doodspoor. Wie is de uitgever uh, nog? Geeft ja, dat door zonder Ja, de... het is, op het ogenblik is de uitgever niet meer te krijgen. Maar ik, het is nou uitgegeven door mezelf. Ik heb nou door mij. Maar waar, waar kunnen, als ze dat willen, bestellen? Bij mij. Bij u? Ja. Maar wat moeten ze doen? Uh, mij een e-mail sturen. Uh, uh, uh, als jullie nou uh, potlood pakken... dan komen we straks op terug. Luister. Dus even potlood pakken, pen. Als ik geïnteresseerd ben, dan krijgt hij straks... een e-mail van Fred Schwartz, mijn gast uh, in Chemex nacht, Door en kunt in boek... trainen op doodspoor lezen. Uh, goed, dus... Even, wat, waar was ik mee bezig? Uh, uh, ik wilde vragen op een van die vluchten. Want op een gegeven moment aan het eind van de oorlog zijn jullie constant op vlucht. Uh, je moet om brood vragen, want je hebt honger en je wil niet van honger sterven. Maar je wil ook niet verlinkt worden. Hoe kies je dan degene die je vraagt? Hoe, hoe heb je die vrouw gekozen aan welke de brood vroeg? Weet u zich dat nog herinneren? Ja, heel goed. Wij waren op de vlucht. Het was wel in Tsjechoslowakije of bovenaan het. Uh, bij Kraslitze. Kraslitze, ja. ja. Dat, ja. Uh, dat, is, dat is toch ook grappig. Dat, een, dat is. Uh, dat is in het gebied die mijn ouders herlief erg hadden. Ja, <laughs> interessant. Ja. En. Uh, daar waren we op de vlucht en we komen daar en er was een oud vrouwtje en die staat met een hak, staat de grond te hakken en, en wij komen er langs. En eerst schrikt ze van ons, zij schrikt meer van ons dan wij van haar. Want hoe waren jullie gekleed uh, Ik had vodden aan, we hadden geen streepjeskleding die kenden we helemaal niet. In. Die hebben we nooit gehad, we hadden gewoon vodden, echt oude vodden, die ergens bij ingeraapt waren. En uh, kale kop natuurlijk. Hoeveel woog je toen? Nou, ik denk dat ik toen misschien nog veertig, vijfendertig of zoiets woog. En uw broer? Ook zoiets? ook zoiets. Hij was iets groter dan ik. Dus, uh, maar hij, mijn broer had het slechter. Ik had het beter getroffen. Uh, in de fabriek waar we moesten werken. Ja, ja, ja, dus. Maar uh, wij komen dus daar en dan, dat vrouwtje ziet ons daar... en eerst zegt ze... Oh, en, en ze tilt de hak op ja, om, om, zich te verdedigen. om zich te verdedigen. En dan zegt later, doen wij dit. En, wat deed hij? Dat moet hij beschrijven. Ik buk mij en ik laat mijn kale kop zien... en onze uitgevallen ingevallen gezichten. En dan loopt ze weg. En dan komt ze terug en ze geeft iedereen een stukje oud brood... en een, een, een, een winterwortel, zo'n grote winterwortel geeft ze. En dan zegt ze, Woda. dat is, woda is bas, water. water, water. Ja. Woda, Woda daarboven in. En een stukje verder is, er, is, we, is, we, is een bron, daar kunnen we water drinken. Ongelooflijk. Prachtig. Dat, dat zijn de mensen. Ja. Yeah zullen we voor die, dat soort mensen die er ook vandaag zijn... misschien weten ze dat niet eens, want ze hebben nog geen kans gehad... om te weten wie ze zijn. Zullen we voor hen uh, weer muziek spelen? Ja. Wat wordt dat? Nou, dan wordt, uh, nou wordt het iets vrolijks, of helemaal vrolijk is het ook niet. Johnny and Jones waren Joodse cabaretiers... die in het jaar 40-42 net beroemd werden. En uh, die waren ook in Westerbork... En uh, met die twee zaten wij samen in de trein van uh, Theresienstadt naar Auschwitz. En dat is een verhaal, dat moet iedereen lezen. Het is te lang om te vertellen. Kort, men was zo vriendelijk geweest ons in Theresienstadt... ieder een zakje suikerklontjes mee te geven. En we zaten in die wagon... En uh, ik wou bij mijn suikerklontjes, maar ik kon er niet bij. En ik zei tegen Johnny of tegen Jones, dat weet ik niet meer... geef mij een paar klontjes, krijg je straks van mij terug. Nou, daar vandaan. Dat liedje straks bestond niet meer... want straks toen we uit die wagon geschopt werden... waren we in, in, in Birkenau in Auschwitz... en zij zijn allebei helaas niet teruggekomen. En dat liedje... Uh, maak het donker in het donker. Dat is in verband met de verduistering in de oorlog. Maar dat is in de tijd dat men hier nog dacht... dat men de oorlog zou kunnen overleven. Ja, en dat is hun liedje? Dat is hun liedje. Ja, okay. De muziek is van Johnny and Jones... en de woorden van Jones and Johnny. Here we go. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe voorduistering papier voor je nodij. Anders staan ze s'avonds aan je bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al aan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de huisje met mijn luchtbescherming. Pant er land daar een Om te kijken waar iets brandt. Houd eens rekening met de verduizing wensen. Maak het donker, reuze donker, beste mens. Nou hebben we het hier in de studio helemaal donker gemaakt. Dat kunt u in de hartkamer natuurlijk niet zien. Maar het is een speciale attractie. Die bieden we aan aan de paardjes die langer dan 25 jaar getrouwd zijn. Zo, so, dames en heren. Laten we het even allemaal proberen. Tommel, daar gaan wij hoor, ja. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook ga met een Ik loop de kant, Met de bescherming van de in Kijken waar hij van alles rekening met de vanuit mijn kwensen. Maar het donkerreus donker best de land. Van zonten zag een meisje in het Duister. Zij verslang vervolgende toch niet dik van lijn. Hij dacht, dit is de jong vrouw mijn dromen. Binnenkort zal zijn vrouwen zonder zijn. In de Duistern is vroeg mij rommelkusje zei ze, toen ik ben toch je Ik geloof die bastie die staat erin te slapen als ik het goed heb hoor. Word eens even wakker houden heer. Nou, daar gaan we met z'n allen hoor, dan gaan we, ja. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan ze door met z'n kevonker. Ik loop dan zijn de kans met mijn luchtbescherming. want de laat aan het iemand. om te kijken waar dit komt. Hou het rekening met de verduizing venten. Rush, it, het blokhoofd van Blok 7 uit Wijk 9 Zag de dochter van het wijkhoofd dat blokje Met een roodhoofd van die blokhoofd 9 tegen Hij zei, Hoofd, oh, heb jij het wijkhoofd ook gezien? Ik heb in mijn hoofd gezet het wijkhoofd te gaan vragen Of die wijkhoofd vriend mijn blokhoofd naam wil dragen maar De grootste attractie die hebben we tot het einde bewaard Nu moeten jullie werkelijk even in actie komen met z'n allen We nemen onze handen even op elkaar en met onze voeten heel hard op de grond, want er wordt we volgende week toch een nieuw vroertje ingelegd, hebben we gehoord. Nou, daar gaan wij ja, daar gaan we zitten we allemaal makkelijk, ja? Daar gaan we hoor. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook gaan de er door met donkerblonker. Wel dan zijn de kant met balen, een verzaming stand, ze land daar een man. te kijken, waar die van het rekening met de verrijf ik mensen. Maar het donker donker mensen. Ja, ja. Ik luister naar Chimik's Nacht. En als je bedenkt dat deze twee mensen die voor de oorlog in het begin van de oorlog nog mensen aan het lachen konden krijgen op een gegeven moment door de schoorsteen vertrekken... Hè, richting hemel, hoop ik. Hè. Maar jij vraagt je ook waarschijnlijk af... Uh, in, uh, in zo'n momenten of de hemel bestaat. Bent u geloof ik? Nee. nee. Ik ben ook niet in die zin opgevoed. Wij hebben thuis eigenlijk nergens iets aan gedaan. Uh, anders bij mijn vrouw die van alles weet... Dus als ik iets moet vragen op dat gebied, dan vraag ik het carré. Maar uh, ik ben niet gelovig opgevoed en uh, ik geloof er ook niet in. Nee. Uh, hebt u mensen om zich heen gezien in al die kampen? Want die was in Theresien, Westerbork, Auschwitz. Uh, en dan heb ik nog vast iets vergeten. Moiselwitz. Maar... Ja. <laughs> wat doet hij daartoe? Ja, hij lacht. He, wat... Inderdaad, dus hebt u daar wel eens mensen ontmoet die onder die omstandigheden zeg maar naar God trokken of juist hun geloof hadden verloren ik heb daar wat anders op te zeggen ik heb overal wat anders op te zeggen uh, ik heb altijd gekeken naar mensen die bijzonder gelovig waren en mensen die helemaal niet gelovig waren of het met de ene beter ging als de ander ging en uh, ik geloof niet dat een gelovige het makkelijker had dan een niet-gelovige. Ja. Ja. Maar dat is relatief en je kunt ook niet in de mensen kijken. kijken. Dat is het ja. grote probleem. Was geloof, uh, was God toen onderwerp van het gesprek? Nee. Wat was überhaupt onderwerp van het gesprek in. in, in in de toestanden wanneer je probeert te overleven. Ging dat alleen om praktische dingen die met overleven te maken hebben? Uh, of, of hadden jullie ook in de meest dramatische momenten... Uh, toch tijd? Wij hadden net een humoristische liedje gehoord. Was humor bijvoorbeeld belangrijk? Ja, jullie? humor was belangrijk. Ja. Humor was belangrijk. In Westerbork had, was een uitstekende revue altijd de maanden, jarenlang. Uh, op de dag nadat Transport wegging werd die revue gespeeld. En... Uh, uh, er zijn natuurlijk mensen die er schande van spraken... maar ik ben van mening en wij hebben het allemaal zo ondervonden... dat dat toch een grote steun was. Uh, wij hebben uh, in dat kamp na Auschwitz, uh, Meuselwitz... waar we in een munitiefabriek werkten en hele zwaar werk moesten doen... Uh, maar zondagmiddag hoefde niet gewerkt te worden. En dan waren we met een stuk of tien, twaalf Nederlandse jongens uh, in, in, in die barak. En we gingen altijd zondagsmiddags bij elkaar zitten. En we hadden afgesproken dat er altijd over iets gesproken zou worden. Juist om te voorkomen dat we alleen maar over eten en over koken en over weet ik wat zouden... Over vrouwen sprak je al niet meer. Want... Nou ja, want uh, uh, ik weet dat in het leger wordt altijd over vrouwen gesproken. Ja. Hè? Maar ik denk dat wij al zo ver af waren dat we niet meer over vrouwen spraken. Ja, of dat, dat was zo onbereikbaar. Ja, precies. Dat ja. het eigenlijk ja. meer en, uh, ja. je zou pijn doen dan. Ja, ja. ja dat was pijnlijk. Ja. Maar ja. wij probeerden wel steeds over een thema te spreken. Dat was dat. Maar ik herinner me ook dat we in. Uh, Birkenau op Auschwitz, waar we stonden af te wachten... wat ons verder zou gebeuren. Uh, dat we probeerden... Uh, ik, probeerde, ik was een naaimachine-monteur in, in Westerbork geweest... en ik probeerde mijn broer uit te leggen hoe een naaimachine uit elkaar, in elkaar zit. Misschien dat we ergens eens in aan werk kwamen waar we dit konden gebruiken. En er was een ander die, die, die vertelde logaritme en, en allemaal dat soort dingen. Wat vertelde hij? Logaritmen. Ah, dus ja, logaritmen. Ja, ja. En dat soort dingen. Ja. En, en, en talen en weet ik veel wat. Er werd altijd over iets gesproken. Ja. Omdat we gedracht hebben. En misschien waren we toch nog in, te goed, in echt goede staat. Dat we nog in staat waren. Uh, om over iets. iets te, een, een onderwerp te praten. Ja. Um, het is um, vaak uh, onzinnig. Hè, om te vergelijken. Maar toch vraag ik je. Wat is de allerafschuurlijkste herinnering die je hebt aan de Tweede Wereldoorlog? Een moment. Uh, misschien inderdaad het moment dat je, dat je in Auschwitz of in Birkenau die vent brult, uh, die vraagt. Uh, uh, weet jij waar je oom is, zegt hij tegen iemand. En dan zegt de jongen, nee, wil je weten waar die is? Ja, zegt hij dan, ja. Kijk, daarboven, daarboven, daar in, de, in de hemel, zie je daar die, die wolk... en in die wolk zie je daar dat kringeltje. Dat is nou je oom, want die hebben we net verbrand. Dat is dan de eerste keer dat je hoort werkelijk wat daar gebeurde. Wat je uh, niet wist en wat je nooit kon voorstellen... wat onbegrijpelijk zou kunnen zijn, dat je dat dan zo hoort. Misschien is dat wel het ergste, wat je, wat je, uh, de ergste moment. Ja, maar elke... ik, zei, ik zei in het begin dat ik pessimist ben. Hè? En ik heb in Amsterdam, al uh, misschien twee jaar voor, voor dit gebeuren... heb ik gehoord dat uh, mensen... dat zelfs een Nederlandse architect werd gevraagd... om die gaskamer te ja. ontwerpen. Ja. Uh, was dat egen, wie heeft eigenlijk uiteindelijk die gaskamers ontworpen? Geen idee. Geen idee. Maar goed, uh, laat mij hopen dat het geen nee, Nederlandse architect nee, nee. werd. Uh, maar in ieder geval, ik heb dat gehoord... en op dit moment, he, twee, waarschijnlijk drie jaar of drie jaar later... krijgt die bevestiging Wat het is. dat dat dus waar is. Ja. Dat dat dus niet ja. een, een, een ja. gerucht was. Ja. Uh, Schrok ik toen, uh, ja, of ja, misschien is dat te veel gevraagd, schrok hij van uw naïviteit? Dat, dat, dat hij dat, dat hoop had dat het niet waar was? Uh, nee. Ik geloof dat, dat, dat u dat anders moet formuleren. Uh, dat gebeuren van toen, wat die mevrouw daar in de Beethovenstraat mij vertelde, twee jaar eerder of zo, dat zijn eigenlijk twee onafhankelijke dingen. Want achteraf denkend. Uh, kon ik me helemaal niet voorstellen wat het betekende. dat de Die zeiden, er worden gaskamers gebouwd. Welk normaal denkend yeah. mens... dus, de, laten we zeggen, de denkend mens uit de tijd van 1942... zou gedacht hebben, wat kun je met een gaskamer doen? Yeah. Ik wil dat het allemaal allemaal abnormaal was, wat we allemaal dachten. Dat we dachten dat het nog iets zou bestaan... als je uit, uit Westerbork treinen zag weggaan naar Auschwitz zogenaamd... met uh, baby's van zes maanden en oudere moedertjes van 95. En dachten, nou ja, dat zal daar best wel toch wel meevallen. Dat had iedereen toch wel zelf kunnen begrijpen dat dit niet kan. Maar... Er bestaan geen hersenen die dat überhaupt kunnen verzinnen... behalve ja, ja, ja. meneer, uh, weet hm, ik wat. Hm, hm, hm. Tegelijkertijd, als, als een oude vrouwtje en een baby vertrekken ergens naartoe... je gaat toch niet van vanuit dat de, de Duitsers uh, iemand in een koeroort stoppen? Uh, je, je begreep toch ook wel dat die opa eigenlijk... Uh, ten laste is... Dat, dat is zelfs in onze maatschappij... vandaag, ja. met... ja mensen worden, worden gestopt... eigenlijk ja. in bejaarden ja. te houden. Ja. Wij, wij, ja. wij zien dat liever niet... want wij zijn liever modieus... Ja. bezig, en die oude mensen... die moeten dat wel goed hebben, maar wij moeten... niet te veel bij betrokken zijn, eigenlijk. Daar komt dat een beetje op neer. We, wij regelen dat keurig... voor onze oudjes, ja. en wij komen langs... Ja. en wij brengen koekjes. Maar... Dus dan wist hij toch dat, dat zo'n regime in de oorlog... Toch die oude mensen... Natuurlijk wist je ja. dat. Maar je wilde dat Natuurlijk niet weten. Natuurlijk wist je dat. En achteraf... Je kunt niet, ik kan niet eens zeggen, achteraf, we wilden het niet weten. Ja, je... je kon het niet bevatten, zeg ik. Hm. Je kon het absoluut niet bevatten. Natuurlijk allemaal hebben we geprobeerd. Om, wij hebben het geluk gehad dat we lange tijd in Westerbork gebleven zijn. Omdat, omdat ik, na, wel eens gezegd, naarmachine-monteur was. En mijn broer heeft. Uh, uh, is in het ziekenhuis als, als, als verpleger geweest of zo. Maar je kon niet. Uh, je kon toch niet be begrijpen dat het mogelijk zou zijn dat er miljoenen mensen echt vermoord zouden worden. Ja. Nou iets anders, om, om vrolijk moment. Ja. Je leert in Westerbork uw huidige vrouw kennen. Ja. Uh, dat is dan um, zo 63, 64 jaar geleden, geloof ik. Hè? Ja, het was 19, ja, nou, 60 jaar geleden. Nee, iets meer, 63 jaar geleden. 63 jaar geleden. Uh, dat moment, zou je hem willen omschrijven... Wanneer je haar voor het eerst ziet? En... Nou, het moment, het is, er zijn twee momenten. Het eerste moment is dat in Westerburg verschijnen drie meisjes. Uh, die drie meisjes komen uit Den Haag. Ze waren in, heel vroeg in oktober 1942 opgepakt samen met vader en moeder hun broertje en die drie meiden. Die drie meiden, uh, de vader, moeder en dat broertje... worden uh, naar huis gestuurd, of niet meer naar hun eigen woning... maar mogen weg, want hij werkt uh, als, als, als leraar uh, op een school... voor, voor de Joodse raad. Ja, maar dat weet hij achteraf allemaal. Dat weet hij toch niet? Nee, nee, nee maar ik verklaar even waar ja, die dat, drie meiden... Ja, maar dat interesseert okay, me niet. Okay, okay. Nee, die ik wil... drie meiden komen. Nee, ja, ik wil, ik wil. Ja, dat zien. Ja, Kijk, ik, ik ja, er, komen drie, er komen drie meiden. Heel goed, zo wil ik drie het meiden. Meiden. Ja. En uh, dat zijn aardige meiden. En wij zaten in een jongensbarak. En wij hadden... Uh, in de andere, de grote barakken, die waren drie hoog maar, en, en, en ontzettend. Elk, een, een hoog, maximaal één vierkante meter per met persoon. Maar wij hadden een jongensbarak, wij hadden bedden maar twee hoog. En als je daar een paar dekens omheen kon hangen, dan had je bij het onderste bed had je een hoop privacy. En wij hadden een eigen kachel. Dus als je iets, een stukje brood had, kon je het nog roosteren ook enzovoort. En we hadden een grammofoon met twee grammofoonplaatjes. Eén van Saul Trinet en één van, van Ralf Benatsky, geloof ik. Kortom, meisjes waren altijd graag gezien bij ons. Westerbork was dat betreffend. En daar komen dus drie meisjes. En een van de oudste was erg aardig, erg leuk. Maar op de een manier klikt het niet bij ons of ze we wisten het niet van ons. Maar die worden weer weggebracht, die gaan weer weg. Omdat ze naar een ander kamp gaan. Maar een jaar, anderhalf jaar later, komen ze toch weer. En ik kom haar op straat tegen. Waar op straat? In, in West... Tussen de barakken. Ja, tussen de, ja wat lief. Ja, ja. Tussen de Want in, in, inmiddels was hij zo gewend in Westenborg... Ja, dat hij dat niet eens als kamp ervoer. Uh, nee, nee, het was een erhoor. kamp, natuurlijk. Ja, maar, maar, maar daar, daar, daar ja. stonden kleine boomtjes. Ja. Die waren 1938, 1939 geplant. Die staan er vandaag nog. Ik kan dit nog aanwijzen, de boom vandaag. En uh, wij ontmoeten elkaar daar. Goh, wat leuk dat jij er bent. En waar loop jij heen? Nou ja, zij loopt die kant op en ik loop met haar mee. En we beginnen wat te praten en te kletsen. En dan ben ik ineens dat ze helemaal de verkeerde kant op loopt. Lopen we weer zo, zo heen en weer. En dan zei ik, kom je vanavond bij ons thee drinken? Want we hadden een... Een, een, een, een, iemand had een cadeau gekregen. Hij wist niet van wie, maar... En er was nog echte thee in. Ja. En we hadden dus thee die avond. En dat was Carrie. En zo is ooit gekomen. En dat was het, het ogenblik. Ja. En, en wat zou je zeggen? Wat is liefde? Zou je de liefde willen definiëren? Wat is liefde? Wij waren ontzettend verliefd. Heel kort, heel snel. Maar we waren... In Westerbork kon je gaan trouwen... en dat trouwden een heleboel jongens en meisjes. Want het was, ja, zoals het is aan de rand... van de dansen op de, op de vulkanen. Wij niet. Wij zeiden... als ons beschoren is om, om te, te, samen te komen... dan zullen we naar de oorlog enzovoort... En we hebben het erg gezellig en erg fijn gehad samen. En, en uh, wij brachten onze broodransoenen bij elkaar... en we zaten s'avonds op, op dat bed samen enzovoort. En we vreden natuurlijk ontzettend. Dat is, dat is leuk beschreven in het boek, hoe, dat, hoe we gevreden hebben. Dat heb ik helemaal niet beseft, dat ik dat zo schreef. Dat is trouwens leuk. Even vertellen. Dit boek is geschreven door mij op mijn computer, maar ik ben een slordige schrijver. Maar Carrie is precies. Dus elk A4'tje dat ik geschreven heb, heeft Karri gecorrigeerd, keurig. En dan moest het weer, enzovoort, enzovoort. Nou schreef ik een van onze liefdesverhalen, dat we samen gefreien hebben. Dat staat er ook beschreven. En ik bracht het naar beneden, naar Carrie. En ik dacht, nou zal ze toch wel wat zeggen, wat ik nou zeg. En daar staat in, en we lagen op bed, enzovoort, enzovoort. En weet je wat zij zegt? Zij zegt, daar staat een comma verkeerd, wil je dat even corrigeren. <lacht> dat is liefde. Dankjewel, dat is liefde. Heel goed. Uh, meneer Schwarz, bedankt dat u hier geweest bent. Dat hier bent. We zijn aan het einde van de uitzending. Je moet nou doorgeven uw e-mail. Want uh, ik denk dat je veel post krijgt... en dat de mensen uw boek, Trainen op Doodspoor, gaan bestellen... Wij hebben ze gewaarschuwd dat ze dat moeten lezen... pas als ze een beetje ruimte voor hebben in hun, in hun leven. Want dat zal sporen achterlaten, maar dat zijn toch belangrijke sporen... die kunnen ons allemaal, luisteraars, helpen... om zolang we leven wakker te blijven. Want wij weten niet hoe wij ons zullen gedragen als dat op aankomt. Dat hebben we van Fred Zwart geleerd. Maar wij kunnen ons toch... Beetje op voorbereiden dat dat geen schande is hoe we ons zullen gedragen. Dat we op dat moment de juiste kant kiezen. Dus uw e-mail? Fred Schwartz in één woord. Uh, nou, precies spellen misschien, ja. dat is wel, wel, toch wel goed. Nou ja, ik weet uw naam uit het hoofd. Ik geef ja. uw naam voor uw nosehuis. Ja. <laughs> Fred Schwartz ook. in ja. één woord. Ja. Hoe schrijf je dat precies? F-R-E-D. S-C-H-W-A-R-Z. Apenstaartje. Tref-T-R-E-F. -e N-L. Duidelijk. Liever nog een keer. Ik nog zou een keer, het ontzettend jammer vinden. Fred Schwartz. Apenstaartje. Tref-N-L. Maar Goed. u kunt ook kijken op uh, website www. Treinen op doodspoor in inwoord.nl. En tot u heeft gesproken man die in 1923 is geboren en die heeft oorlog overleefd. Om te weten wat website is. Dat was chimex Nacht. Bedankt meneer Zwart. Tot volgende week luisteraars. Blijf luisteren. Blijf nieuwsgierig naar hoe we zijn. U hoorde Martin Schimek in gesprek met Fred Schwartz. Eerder uitgezonden in mei 2005. Redactie Trudy van Eck, eindredactie Vincent van Merwijk. Fred Schwartz overleed op 5 januari van dit jaar op 88-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchten@omroepmax.nl of via onze site www.nachtvluchten.fm. En daar vindt u trouwens ook nog de prijsvraag... met betrekking tot onze gast van vorige week. Dat was schrijver, journalist en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen. Hij schreef het boek Haiti, een ramp voor journalisten... dat verscheen bij KIT-publishers. In dat boek kijkt Melissen kritisch... naar zowel de rol van de media als de hulpverlening... na een van de ergste natuurrampen van de afgelopen jaren... de aardbeving in Haiti van januari 2010. U maakt kans op een exemplaar van dat boek als u meedoet aan de prijsvraag. En dan moet u het antwoord weten op de vraag... hoe heet het bijzondere hotel waar Hans-Jaap Melissen... tijdens zijn verblijf op Haiti logeerde? Kijk op nachtvluchten.fm. Ga naar prijsvraag Hans-Jaap Melissen en mail uw antwoord. U kunt de oplossing ook op een briefkaart zetten... en sturen naar Max ter attentie van nachtvluchten postbus 518 1200 AM in Hilversum. De prijsvraag staat trouwens ook nog op teletextpagina 331. Tijd nu voor het NOS Journaal van 4 uur en daarna nachtvluchten met Jan Pen. Margriet Bransma sprak met hem in 1927. Tot straks.